Daar was eraan gedaan. Want hij kon ze haast behoorlijk verstaan. En ze zag in de zaal daar de toverheks. De toverheks baldes. Hij laat maar zakken, laat maar zakken, die toverheks. Zij je pakken, zei de toverhex. Kom maar binnen, kom maar binnen, die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw. Dat is dat? Figaro van het toneel. Want dat gepraat werd hem werkelijk te veel. En ze zag in de zaal ook de barones, de barones Pardus. De elite, de elite, had die barones. In de zwete, in de zwete, zei de barones. Laat me zakken, laat me zakken, had die toverhek. Ha, ha, zei je pakken, zei je pakken, zei de toverhek. zei de wafelvrouw. Dat is stalk dat is stalk en ja, dat de niet. naar de kar. Zuidy Dominie. Dal Zong de op brullende luid. Landeral, landeral, landeral, landeral, Want hij kwam, er haast niet meer bovenuit. En ze zag in de zaal ook de oude heer, de oude heer Pardus. En niet zo licht. Zij laat me zakken, laat me zakken aan die toverheks. Ha! Ik zei je pak, ik zei je pak, ik zei de toverheks. Kom maar binnen, kom maar binnen aan die wafelvrouw. Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen zei de wafelvrouw. Dat is sterk, dat is sterk, aan de dominee. Na de kwarl, de kark, zei die dominee. Hou jullie nou je smoel, riep de Figaro. Je zei je familie de bedroegen, ha, die Figaro. En toen voort men de doek daar liet zakken. Ben ik hem gauw met kartoontje gesmeerd? Want de Vicaro kreeg het te pakken. Zoiets heeft Moordzag nog nooit gecompareerd.